Meneer de inbreker, hallo. Het kwam hier vandaan, volgens mij. Oh, god, zo zijn jullie het. het? Ja, maar wij zijn het, ja, het, het maar. Het zweet staat de damp op mijn rug, man. Echt? God, ik trek het echt niet meer die avonturen elke week. Maar goed, dan nu dus. Extra weekend. Oei, zie je dat over hem van Edwin? succes voor deze gasten waren zijn... hier ook hè ja het is ze gezellig. zijn zo normaal gebleven weet je zijn ze zijn hier geweest ja, al succes en maar toch gewoon normaal blijven ja. dat vind ik toch knap. de Keizer Chiefs Ruby Ruby Ruby Ruby, Ruby. Ruby. Ja, he. Ja, he. even bijkomen van het nieuws het is gelijk gezelliger ook al nou hè meteen ja. hebben we het een beetje in een Duits veertje hmm. maar uh, we zaten nog midden in uh... The Voice Lift welk fragmentje hooi. zullen we nog één keer ja één keer uh... <middels> Dat is het, franchement. Uh, het gaat dus om een bekend persoon die hier achter schuil gaat. Een vrouw, een vrouw. vrouw en uh, ze heeft waarschijnlijk ergens in een huis een tweede kamer. Ja. Dat, is, uh, dat waren de hints die we hebben gegeven. Goeied. Kijken wat mensen hiervan maken. Ja. Dus kijken. Uh, extra weekend. Gerard en Bart hier. Hallo. Hallo, met Davy. Hey! Navy's on the road again. Um, ja, wat denk jij? Wie denk jij dat het was? Ik denk Rita Verdonk. Rita Verdonk? Oh. Alles ah, even, uh, even, even. Ja, nou, even, even uh, luisteren. Man, ja. Het gaat helemaal niet over Verli winnen of verliezen in dit geval. Ja! Ja! Yeah. Wauw! Nou, wat een heldere geest, Davy. Helemaal te Ja, ik weet niet uh, in welke space shuttle jij zit, <laughs> maar... Ik onderweg naar Den Haag. Naar Den Haag. En heb je wat te doen de komende vier weken? Want je krijgt een hele Prison Break DVD-box, dus je kan voorlopig even tv kijken. Zes, zes, zes DVD's, joh. Precies, we uh, hebben Rita Verdonk eruit geknipt. Ja. Helemaal top. Want die zei eruit, Prison Break him. Dus ik... We, we, we, ja hoor. <laughs> we wensen je er heel veel plezier mee. Hoi! Het was wel de telefooncentrale, toch? Jongen, jongen. Jonge, jonge. Oh, die verbindingen van tegenwoordig. Nou, tot over dan de voicelift. Um, even kijken in het schema, hoor. Heb jij het schema voor je Ik net... heb het schema, draaiboek heb ik, ja. Echt waar? Uh, ja. Ik heb jij uh, geen draaiboek? Ja, een, een blanco papier. Oh, dat is hem, hè? Dat is het, uh, ja, dat is het draaiboek. Ik hou ze ja. toch altijd bij me. Ik ben zo blij dat jij dat wel doet. Uh, ja, de hele inhoudsopgave hadden we al gehad. Want ik zie hier iemand zitten. Ja, dat is volgens ik, mij de... Dan, maar volgens mij, uh... We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We hebben een gas. Ja! In de studio... Sonja, Sonja Silva! En nu wel! Hallo! Hallo. Ja, hoi. Hey, Sonja! Ik ben er. Wat goed dat je er bent. Ja, ik Zo, heb even uh, mijn krantje dicht. Dus Je zat gewoon de kranten lezen. Ja, ik weet niet hoe lang het nog duurt. <laughs> nee. Nou, en nu dus. Mag ik al? Uh, ja, nu mag, okay. ja, nu mag het. Ja, jij hebt wat gemist vorige week. Hè? Ja, ja, ik, ik, was was, niet. Uh, ik zat lekker in de bergen van Zuid-Spanje. Oh. En ik heb begrepen dat um, jullie hadden uh, afgesproken dat het ja, weer zou komen. ik zat hier heel braaf samen met ja. Martijn. En, ik uh, zat ook heel braaf. Ja, ja heel braaf. Ja, ja, braaf. Ja, we klonken hartstikke gezellig kleine erbij. Ook, ja. uh, we hebben nog uh, live slaapliedje gehoord. Slaap slaap heeft ja. gezongen voor jullie. Ja, dat was heel mooi. Wauw. Ja. Daar, daar konden we gelijk ook al zangtalent horen. Ja. Dat was echt goed. Ja, heel goed. Ja, ja dat is waar natuurlijk. Maar daar gaan we straks uitgebreid over Maar in ieder geval was niet wat hier. heb ik dan gemist? Dat was jammer. Wat? Wat heb ik dan gemist? Hoe bedoel je? Nou, ik dacht iets bijzonders. Nou ja, natuurlijk uh, uh, elke week, uh, elke vrijdagavond op die tijd zit het heel hier bijzonder. van uh, de ja. gezelligheid. Dus dat heb, dat heb je gemist. Ik weet niet dat jullie niet gezellig zijn. Ik bedoel. <laughs> okay. Nou, wat, okay. is, wat, is, wat is er wat weet wij niet weten, weten Sonja? Wat, wat, wat, wat missen we hier? Ja. Nou, je zei je hebt iets bijzonders gemist, maar ik snapte niet dat jullie zeg maar daar jezelf mee bedoelden. Nee, nou, Goed. We, oh, oh, wacht. En ik... tot zover, Sonja <laughs> Zilverdames en heren! Ja. Ja. Zo, we ik... hebben we nog meer in het programma. Ik heb er ruim op Je hebt iets bijzonders gemist. Ik heb dus het feit gemist dat zij vergeten was... en in ieder geval niet doorgekregen had dat ze ja. hier naartoe moest. Nou, dat dus dat is hij... niet helemaal goed. Dus ik heb geen flikker gemist. Nee, ze heeft een fax gemist. Het is nooit meer opgekomen. We hebben ja, er nooit ja, bericht ontvangen. Ik heb ook, ook nou. geen faxmachine. misschien. Oh, is het duim misgegaan? gegaan? Ja. ja. We hebben ja. nog gemeld naar fax. Zodra maar het is nooit aangekomen. Niemand uh, kreeg nee. ook blanco fax Het <laughs> Geen helemaal nergens over. Oh, maar je bent er. Ja en ja. Um, uh, ja, ik weet niet zo, we, Ik heb nou ook zoveel verwacht ik het over moet hebben. Ik waren zo bang dat je meteen weer zou omkeren. Want we hebben het, onderwe het onderweg dat jij hier naartoe ging, hebben we het ergens over gehad. Ja. Oh, God. En dan wil ik, ja, ik denk niet dat we het erover moeten hebben. Nou, heb het er maar even over. Uh, Zal ik het. Uh, ja, daar heb ik het printje daar. Hè? Ik heb het. Ik Geef heb even. even. <laughs> je durf het niet te zeggen. <laughs> ik heb een printje. Lees ja, het maar is, maar is ergens minder hoor. spannend. Helemaal niet zo erg eigenlijk. Het is een bericht van uh, 31 januari 2006. Oh, weet je nog wat is, het is? Ja, pas geleden hè. Vorig jaar januari. Oké, okay, zo, so, ja. 2006. Goed. Borstendrama voor Sonja oh. Silva. God, dat verhaal. Ja. Is dat waar? Nou, het ligt eraan aan welk drama dit is. Heb je er meerdere gehad? Ja. Nou, Echt? volgens de pers heb ik geloof ik wel tien gehad. Oh. Ja. Maar, um, dat is wel fijn. Dan kunnen we eindelijk een keer bij de bron zelf checken. Laat ik het zo zeggen. Dan kunnen we het er heel kort over hebben. Hebben jullie um, Groeten uit de Rimbo gezien? Uh, nee, de nee. laatste aflevering heb ik gemist. Jij ook? Nou, ja, ik daar hoop. zat dus een, een, een, een, een, een, een vrouw in. Dat was de vrouw van um, de, hoe zeg je dat, de koning van het dorp, zeg maar. Uh -huh. Ja? Ja. Oh jezus. Ik ja, voel, voel er je hem aankomen? Ja, hoor. Katijko, Ja, dat is zo'n stamfiguur. Uh, stam Stamhoofd. Nou, ja. Haar ja. vrouw, of zijn vrouw. Ja, Precies. die had, zeg maar, de tepels hingen ongeveer op de dijen. Jezus. Oh ja, heerlijk, dijenkletter. Ja, nou, het was iets minder erg, maar wel zoiets. Echt? En dat trok ik even niet. Ik dacht bij mezelf, Joh, je wordt nog uh, 29 toen, dat mag best leuker. Ja. Dat krijg je als je een kind werpt. Soms heb je dat soort dingen. Ja. Gaat de boel echt zo heftig gaan? Nou, he? want soms ze waren wel omgedraaid had... ineens toch? Dat nee, was dat is oh, allemaal genoeg oh. Ik had Cup 80G toen ik zo was. Ik ja. weet niet, maar volgens de analen is dat best wat. Moet je even stil van hè? Ja. ja kijk is, ik, eens, hij zit er aan het glimmen. Ik, ik zit even, even dat formaat voor me te bedenken. G. Maar, maar dan heb je ongeveer, je ziet daar het rad van uh, de Koene Sanders show. Een beetje ja. dat? Uh, ja, dan hè? Twee, nou, ietsje minder. Is dat veel of niet? Ik heb nu een D. Dan krijg je dubbel D, dan krijg je E, ja. dan krijg je F en dan krijg je G. Pff, zo, oké. Okay. Ik en als kon je... zeg maar, als ik stil zat, kon ik mijn kinderen inleggen. Wauw. Wow. Dat is ook leuk als je dan omdrijft s'nachts ja? in bed... dat je je vriend naast je... <laughs> <Nee>. <laughs> Sorry. Maar het is niet seks. Een bijt je op bed erop? Ja. Nee, Lolo Ferrari had er niet naast gelegen. Maar dat kwam puur door je zwangerschap? Ja. Echt waar? Ja. Dus dat, dat was gewoon... Gewoon ja. een beetje ontploft ja. daar. Dat kan je wel oh? eens hebben. Hoe is het bij jou... Uh... Nou, ik moet zeggen, we mee. mijn mevrouw bedoel je. Ja, je vrouw. Ah. Ja. Is die zwanger? G G G G geweest. Oh. Ja, geweest. Ja. Leuk. En uh, het leuke is dat, uh, dat... Ja, wat gaan we er nu over hebben? Nou, ja. Ja, nou, die had het ook, ja. Die okay. ontplofte echt uh, twee dagen na de bevalling. Was het echt... Uh... Ja. En um, <lacht> zo. het was echt heel heftig. Ook niet au au au en zo. En, uh, nou, dat was het. Ik heb ze nog een dag moeten dragen. <lacht> <lacht> en het uh... is zwaar. Je vergist je daarin. Ja. Maar ik snap ook al die... Meisjes, ik wou iets lelijkers zeggen, maar laten we het op meisjes houden. Die um, zeg maar een mooie C-cup hebben en dat dan opblazen naar een. Drie dubbel D, dat snap ik niet. Dat zonde. Die ja. weten helemaal niet wat ze zich letterlijk en figuurlijk op de hals halen. Dat is echt niet leuk hoor. Ja, nee, maar het wordt er ook niet echt mooier van of zo. Nee, ik ben je ja gek. En je kan ook uh, niet voor onder 100 euro een beetje leuke spannende bij haar kopen. Tenzij die eruit ziet als die van je overgroot oma ik kreeg van die HEMA-tent in Ja, dat is niet sexy. Oh. Kun je honden kamperen? Dat is niet chic. Ja. Zullen we het afronden? Ja, tot ja, dat, dat ja. zover. Ik heb dat gehad. Maar dan weten we ja. de, echt het, het precieze verhaal. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik kom er gewoon borstel uit dat het uh, nu allemaal goed is. Ja toch? Ja toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nee? prima in orde. Ja. Niks Oké. meer gewoon zo laten gewoon niks, niks mee meer aan doen. doen. En um, we gaan het zo meteen hebben over uh, jouw zangkunsten. Oh jee. Um, dat heeft ons verbaasd vorige week. Nou, is het zo? Ja, het? want, uh, wacht, ik kan het fragmentje moet zo even fragmentje laten horen. op oh, ja, de telefoon. Even. Was okay. het op een gegeven moment? een, een oh, deuntje nee. horen. Ja, nee, maar dat zal je zelf ook zo verbazen. Gerard ook, denk ik. Het klonk hartstikke goed. Ja, dat, maar dan kies je ook een plaat uit. Wat hadden we ook de alweer? De Backstreet Boys, ja, echt. De Backstreet Boys het enige instrumentaal wat we konden vinden hier in de 3FM. Oh, dat meen je niet zo jammer. Ja, maar uh, dat klonk hartstikke goed. Ik ben namelijk een hele grote Backstreet Boys fan. Ja, je wist de tekst ook in één keer. Ja, maar ik heb een soort van Dukebox harddisk in mijn hoofd. Oh, doe ze ja. een naam? Nee. <lacht> en dan nu de Bohemian Rhapsody. <lacht> ja, precies. <lacht> <lacht> nee, nee, niet. Hé, hey, oh. wat jammer. Nou, ik denk nog een klein beetje classic request. Ja, er zit eigenlijk een boertje dwars. Er zit een boer dwars. Oh, dat mag. Ik ga een beetje een lijn achterover overslaan. Nou, dat gaat lekker dan. Ja, maar ga nou, door. Doe, doe maar even. Doe maar even ja. Ja. een fragmentje, dan gooi ik hem eruit. Oh. Of stel het voor mij. ik pak het fragmentje voorbij. Pak bij. jij een fragmentje even? Doe eerst om. de boer maar. Eerst de boer. Nee, dat is niet lekker. Mijn moeder zit te luisteren. Zit je moeder te luisteren? Hoi, mam. Oh, dat avontuur van het net was dan... Uh... <laughs> ja. we het eerst over de borst te hebben... en daarna zeggen ze mijn moeder zit te luisteren. Dus... <laughs> Jij wou het over mijn borst te hebben? Ja, ik ben geïntegreerd door... Uh... Je bent nu al mijn boezemvriendin, lekker <laughs> zo zeggen. Nou, even die boer, dan kunnen we verder. Ah, nou, kom op, Sonja. Gadverdamme! Wat oh, ik erg hansig, dit. Nou. Ja. Um, kunnen zo, we even... Is het, het fragment al daar? Ja, het fragment is al daar. Ja. Het ja. is daar. Ga je Oh, staat klaar? Ja. Ah. Uh, dit is Sonja Silva Kwa. Uh, Even in my. Heart ja, oh, nou. Ja. Goed hoor, helder toch? Not back oh, je hey. En voor nee, de, de, de hele telefoon hè? He? En jij zegt en dat je niet wil zingen? Ja, nou, dat verhaal. Ja. Maar, ik, ik, ik vond het hartstikke goed. Ja? Nee, dat klonk hartstikke zuiver. Cool. Maar je weet het wel van jezelf, volgens mij. Nou, ik weet wel dat ik best wel een beetje leuk kan zingen. Dat wel, ja. Maar ik doe dat altijd voor mezelf en voor mijn zoontje. Nou, vanavond. Komt daar verandering in? Het gebeurt hier. In het extra weekend. Ja, Een beetje boven voor. Nee, het wordt leuk. Blijf maar even in de buurt. Dat is wel goed. Mentje? Nee. Echt wel? Nee. Ja, daar ga ik rare dingen zeggen. Ja, dat willen we. Heel goed. Is het dan beste de ja of uh, niet? Oh, oh. Nee hè? Nee, nee. I would but first of all, let me say I must apologize for acting and treating you this way. 'Cause I've been acting like I'm milk fool on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe. That's together Ik so I 3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 Series Request die ken je niet heb meegemaakt, hè? Tenminste, ik in huis. Uh, dat is de enige die ik niet meegemaakt heb. Nee. nee. En uh, ik kan me dat nog uh, heel goed herinneren. Ja, dat je at en zo. Ik gewoon die normale kerst. Met diners en voedsel. Zoals het hoort. Kalkoen, zo'n grote. Lang geleden. <lacht> Lang geleden. Ah ja, we zullen zien. En daarvoor uh, de nieuwste Gwen Stefani-Petterlietjes. Dat ook. Ik moet trouwens even de mensen uit waarschuwen. Um, ik was één ding helemaal vergeten. Ik zat van de week in het programma. Hoe groen is jouw huis? Ja, dat heb uh, ik gezien, ja. Bij ik... Link. En ik was zo groen als. Uh... Het ging erom hoe biologisch iemand is, hè? Ja, en ik bleek uh, biologisch afbreekbaar te zijn. Ja, maar echt het verhaal van jouw vloer, daar had ik echt zoiets van. Dit is echt. Is dat echt waar? Dat is echt waar. Ja, je dacht dat ik Het wat, wat was had, dat he? ook wel een van de, een of de dak van een weeshuis. Dat was in planken omgezet en dat lag voor jou op de grond. Nee, zo het, was het. het was het dak van een jongensinternaat. Ja, echt niet. En dat ik, ja, dat is eerste, ja, Dus dat dan denk... gaan ze zo'n jongensinternaat slopen en denken ze: ho, wacht! Ja, ik weet nog iemand. Precies, nou, dat is ergens te koop aangeboden. Want mooie planken enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een lullig verhaal. Maar het feit is wel dat. Ik groen was. Ja. En, um, op het randje, randje al, toch? Ja, op het randje. Ik ja. heb even snel een pak biologisch afbreekbare yoghurt in de koekers <laughs> ja. gezet. En hup, groen, heerlijk is dat. Ja. Uh, maar ik, uh, ik moet nog even nababbelen in de uitzending bij Link. Huh? En dat gebeurt zo meteen. Dus ik denk, ja, maar dat is leuk, maar ik heb een programma. Dus we zitten zo meteen midden in een interview. Zometeen zitten we op uh, wat is dat? radio 2, of 3, 1? 4, radio, 1? 5, radio 1. Radio 1. Oh, we zitten zo meteen ook op radio 1 bij oh, dit programma. Leuk. Dat is leuk. Kunt u thuis ook meeschakelen? Dat is gezellig. Maar het maakt me niet uit, want Sonja Silva is hier. Ah, dus alles is goed. Ben je wel eens op radio 1 geweest, Sonja? Geen idee. Oké, okay, nou alles is mogelijk. Alles, we ja. de grenzen vervagen vanavond. Spannend. Alles is mogelijk. Hé, hey, het is zover het programma uh, waarin uh, een hoop mensen aan het zingen zijn gaat uh, van start. Sterker nog, het is al begonnen. Wat? Nou, het programma waar je in zit. Oh ja. Het programma. <laughs> ja. Just de tour was. Just tour ja. was, daar heb ik het over. Ja. En um, um, hoe vind je het? Is nou. het eng? Het lijkt me zo eng. Luister nou, ik dacht echt dat ik dood ging toen ik daar stond. Ja? Zondag... Um, heb ik Heb de hele dag mezelf zeg maar voorgehouden dat ik dus niet zenuwachtig was. Nee. Ik werd wel wakker met rode vlekken in mijn nek, maar dat heb ik aan niemand verteld. Zo'n kloppende zo Ja, Nou, nee, op mijn voorhoofd. Oh, kloppen. Ik heb hem op mijn voorhoofd. Echt? Als ik zenuwachtig Doe ben. Doe van ja, vandaar die pet? Hij loopt echt van boven naar beneden. Maar die kon ik dus niet op in de uitzending. Maar ik stond in de coulissen. En dan, dan roepen ze natuurlijk een stukje naam. En dan hebben ze zo'n muziekje met een hartslag. Uh -huh. Ja, ik dacht dat ik erin bleef. <lacht> ik ben echt zeven keer gestorven, echt waar. En ik, wat ik me dus afvraag uh, is... Uh, bedoel, je zingt wel eens, dat doen we allemaal wel eens... en ja. tot groot ergernis van normaal gesproken je omgeving. Ja. Dus jij zit vaak, denk ik, onder de douche... In lekker de auto, zingen, in de auto, precies. Ja. Als niemand het ja. kan horen. En dan ineens sta je dan voor een publiek en op televisie... en dan moet je het doen. Ja, en het lullige is, mensen die roepen ook steeds maar tegen mij... ja, maar jij hebt een hele zangcarrière achter de rug. Jongens, waar heb je het over? Je hebt in een musical gespeeld. Ja, dat klopt. Heb je hem gezien? Nee, dat niet. Oh, nou zou ik even uitleggen wat ik daar heb gedaan. Ik heb geen auditie voor die rol hoeven doen, niet eens. Huh? Het was zo van, hé, hey, Sonja, wil jij meedoen met de musical? Uh, Oké. Okay. En toen stond ik in een musical. En ik speelde in Copacabana, was dat, speelde ik een beetje een uitgerangeerde... Um, oververmoeide vrouw, yeah. die het ensemble niet eens bij kon houden. Dus ik zong de helft van het liedje niet mee. Het was de bedoeling dat het misging dan? Ja. En nu is het bedoeling dat het goed gaat. Ja, ja. snap je? Dus, dat dus is... al oh. die mensen die continu maar lopen te zijkelijk niet zenuwachtig moeten zijn... die willen ik echt tot elkaar rammelen. Want ik sta, verdorie, live op televisie te zingen. Maar vervolgens Gaan had je dat doen? achter de rug, dat, dat stuk, en ja. wat dacht je toen? Uh, dat koupelebanese stuk bedoel je? Nee, dat uh, afgelopen oh, aflevering. Oh dit! Oh, toen wilde ik gelijk nog een keer. Ja, zie je het? Ja. Ja, ben je nu over die drempel heen? Nee hoor, nee. Want oh. de volgende dag was het nog net zo eng ja, als de eerste dag. Ja. Het is, het, het zijn twee afleveringen, hè? Ja, we ja. hebben maandag en uh, zondag gehad, en vanaf nu is het iedere maandag Van half negen op tien. Even erin, even erin komen, <laughs> en daarna gaan we weer verder. Maar ik gooi even ja. die twee shows een beetje door elkaar, want uh, nee, wat is wat niet kan? Dan dan nee, dan hou, oh, oh, dan nee, maar dat mag je heel duidelijk even uitleggen. Wat, wat kunnen jullie uiteindelijk winnen? Niks? Bij ons gaat het om de eer nog. Ja, niet precies, doen. niet om het plaatcontract. Nee, ik ben Want echt... daar snap ik ook helemaal niks van. Nee. Dat SBSS-programma, daar nee, kan je nee, plaatcontract binnen. En dan, dan zie je echt de mensen die meedoen, denk je, die willen toch helemaal niet gaan. Maar goed. Het is nieuwste de heel brand name. Ja, precies. Hier gaat het uh, en drie nee. even maar mega dat toch ook allemaal hit. Dit is veel te nee. serieus. Dit is gewoon leuk. Leuk. We hebben een heel leuk, een heel leuk team. En ik moet je eerlijk zeggen dat het niveau heel hoog ligt. Behalve bij jouw partner. Kom niet aan mijn Siep, hè? Oeh, ik je echt nee, achter de e microfoon uh, Sorry. Het is geweldig. Even, Siep is fantastisch. Even tussen ons. niet dat je hem Jij was veel en veel beter dan Siep. Nou, dat vind ik echt gelul. Ja, het is, even, ja, maar ik, is toch een compliment dat je beter bent dan je coach? Nou, je wel, maar ik vind het echt gelul. Ja, nee, maar dat uh, kan gelul zijn. <laughs> Siep is normaal gesproken een zeer begenadigd zanger. Maar die ja, aflevering maar, oh, even niet. Luister. Luister nou. Luister. Ja, ik, ik ben een, een en een oor. Pst, luister. Stel. Jij bent zanger. Uh -huh. Al heel lang. En je zingt, graag. Ja? Dat doe je goed. Wat nou, je? kocht concerten en dergelijke. Oh, ik zit heel en dan moet je ineens met een niet-zangeres optreden live op tv. Lukt het? Ja, ik het. Ik ben ik ben een beetje... Mensen vergeten dat het ook voor de, voor de echte zangers... voor de professionele zangers en zangeressen is ook ook best wel eng is. Ja. Want je zou maar vreselijk afgaan. Nou, het is toch hetzelfde als voor ons... Ja, maar nu bescherming, Maar Wat vond je er echt van? Nee, ik bescherm hem niet, oh. maar het is voor, voor de zangers is, is, is, is het ook moeilijk. Is ook eng. Ook een mens. Kom nou een keer niet? kijken. Nou ja, ja dol, graag. Nou, bij deze. Kom een ja? keer kijken en dan snap je het. De 26e. 26e. Als ik er dan 26e. nog in zit dan. Hè? Oh ja. Anders oh, dat komt goed. Komen. Maar dan uh, ga ik dat even regelen, maar dan moet je ook meekomen. Ja, ik ben jarig en dan moet je het wel dag. doen, want dat Giel B. heeft ook beloofd dat hij zou komen en die is ook niet gekomen. Ja, maar ik dan niet van. Nou, ik, 26 maart. Ja, dat is leuk. Gerard? Ja? Zou jij meedoen met zo'n programma? Ik ben gevraagd. Echt waar? Ik heb nee gezegd. Hmm, ik heb nee ja. zingen. Kan je ja. zingen? Ik zingen? Nee, natuurlijk kan ik niet zingen. Weet je ik, hij weet alle teksten altijd heel goed, dat wel. Ik uh, zal uh, proberen een stukje... Als jij doet, doe ik het ook. Uh, oh. oh. Vind je wat? Uh, nieuwste singles was in het land uh, onlangs ja yeah. het schijnt te gek geweest ik was er dus niet bij daar baal ik echt van nee ja uh, ik was hier ook een uh, programma aan het maken. Ik was dolgraag bij geweest. Ja, ik had ik, nee, ik, ik kan geen graag ja, geweest. Ja, ik hoorde het dan altijd weer als het al geweest is. Ja, Nou ja, ik was ook op vakantie. Niemand vertelde mij iets. Niemand ja, vakst hey, het jammer. Hé, kijk! Het is tijd. Uh, om, ja, ik heb uh, over één minuut een interview met uh, Link. Oh ja. Dat moet eerst even. Dat doen we allemaal live en, en direct. Het is niet je eigen tijd. Doen? Ja, nee. Ik, dat, dat Dit doen is zijn eigen doen. tijd. Dit is mijn ja. eigen oh. tijd. Het is een radioprogramma. Ja. Oké. Okay. Maar het is. Ik dacht dus, het bedoel... je dat het om mij ging. Maar uh, uh, we willen graag Sonja laten zingen. <laughs> ja, samen En jij wilde dat ik meedoen? Ik heb wel iets om te oefenen. Ja, geen Frank boeien. Ik heb dit, wacht even. Kijken of het mij lukt. Om Henk Versbroek. Nee. Zou dat lukken? Ja, maar dan ook als Henk. Even kijken. wat lange intro heeft dit, hè? Sonja, valt in slaap. Nou. Goed nadoen, hè, Geert? Je bent als een gast. Komt je, hè? Twee, drie, vier. Als jij je kleren uitrekt... Zonder haast, een zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde striptease... We zijn op de radio. Een volmaakte schoon... Is dat wat? Wat knap! Goed! Sorry. Ik ben blij dat je niet mee hebt gedaan. Volgens mij zijn we bij Link. Serieus concurrent. Oh, ja, echt hè? Zijn we nu? Is de Radio 1 al? Zijn we er al? Ja, nu. Hallo? Nu. Nu. Ja, nu. nu? Ja, nu? Nu! Ah, nu! Hallo? Hallo? Nog even naar de rest van je lijstje. Oh. Maar we moeten naar Gerard Ekdom, want in Linkersoep TV zie je elke week een BN'er die onze bio-babe-vrouwtje op bezoek krijgt. Zij confronteert hem of haar met zijn lifestyle. Afgelopen dinsdag stelde ze de vraag, hoe groen is 3FM-dj Gerard Ekdom? En het is nu tijd voor de nodige nazorg. Okay, <laughs> Ja, zo gaat dat, Gerard. Ja, nee, fijn is dat. Heel even een goed. bedje, even een bedje. Oh, ja, Gezellig. Lekker. Hey, het is een paar dagen later. Hoe, uh, hoe groen was je? Ik was uh, volgens mij best groen. Ja, en even voor de duidelijkheid, jij, uh, volgens mij is het ook op 3FM te horen. Ja, we zijn uh, eindelijk op bij elkaar. Eindelijk, ben ik hier op, eindelijk heb je carrière op 3FM, heen. Eindelijk. Eindelijk. eindelijk. Mag ik straks een plaatje aankondigen? Uh, ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Oké. Okay. En hey, heeft Vrouwtje je leven veranderd? Vrouwtje uh, heeft uh, mijn leven veranderd alleen al door haar schitterende uitstraling. Natuurlijk. Um, en uh, het was heel gezellig, want we hebben daarna een hele, hele fles biologische rode wijn doorheen gejaagd. Kijk. Waar ik natuurlijk een pallet van uh, klaar heb staan. Daar standaard. Waren er zijn geen beelden van te zien. We, nee, te... nee, nee, dat is behind the scenes. En um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was van week boodschap aan het doen. En ik, ik heb echt, uh, ineens, ineens begon ik te letten op biologisch afbreekbare producten. Echt waar? Ja. Dus het heeft echt wat gedaan in je leven. Ja. Heel mooi. we dus nog heb... nog even doornemen? Oh, oh, Want ja. je scheidt je afval, er staan een paar biologische oh, producten oh, in je, je koelkast. Ja, dat scheidt me de helemaal de ziekte ja. Ja. Wat het toppunt van rock'n'roll. Gerard Ekdom heeft biologische diksap in zijn koelkast. Ja, maar die is voor uh, mijn zoontje, hè? Oké, okay, oké. Okay, dus okay. Uh, echt heel erg. Rock'n'roll! Dat valt ook nog wel weer mee. Daarom. Hé, hey, geen spijlampen juist? Uh, nee, want er was geen sfeer. Er was geen sfeer. Nee, ik vind dat ze van een te hoog wattage zijn. Dus uh, ik vind dat uh, de spaarlampen eerst eens een leuk wattage moeten hebben... En dan of ga een ik leuk mee... kleurtje. Of een leuk kleurtje. Een leuk kleurtje. Wie is dat? Rood. Hallo. Sonja Silva zit hier. <laughs> Sonja Hello. Silva, gezellig. Hoi, en Bart Arend zit er ook. Ook gezellig. Welkom in de soep allemaal. Hey. Hebben jullie op GroenLinks gestemd? <laughs> de Stovic Dibi, die zit hier hebben ook nog. Hebben jullie op mij gestemd? We, we hebben uh, de meisje ja. van het jaar... Was? Nee, nee. nee. op Just the, just the Tour was... Maandagavond om half negen op tien. Buurmeisje <laughs> wat een jaar ook, geweldig. Just the Tour was. je kent het wel. Ja. Oké, okay, we houden het even bij, oh, bij, ja. bij hoe groen is Gerard Dekdom. Ja. Want je vliegt drie keer per jaar naar de zon. Heb je wel eens aan CO2-compensatie gedaan? Uh, nee, maar ik hang wel eens aan een gasmasker ter compensatie. Oké, okay. ja... Volgende vraag dan maar. Ja, doe maar. <laughs> Lijkt me heel verstandig. Je CO2 compensatie, hoe doe je dat? Doe je daar de gewoon dat, uh... planten bijvoorbeeld? Oh, ik dacht dat dingetje van de spuitbus andersom of zo. Nou, ik, heb... <laughs> ik heb laatst nog een boom geplant. Maar hé, hey, je hebt nu onze biobape bio bio aan de deur gehad. Onze groene doos, vrouwtje. Um, Michiel Veenstra, die gaat binnenkort van 3FM naar de Noordpool. Ja. Is hij ook nu iemand zo, als, uh, als vrouwtje? Uh, nou, dat uh, is Michiel Veenstra iemand als vrouwtje. Dat weet ik niet. Maar hij heeft, laatst wel is hij van uh, zijn huis naar uh, zijn werk met de fiets gegaan. Maar hij woont hier ook 100 meter verderop. <laughs> ja, dus om dat te zeggen dat hij daar heel veel milieubewust mee geworden is, dat weet ik niet. Dus maar... hij ging eerst altijd 100, 100 meter met auto. Nee, dan ja. stapte hij achterin in en voor aan de ruiten was hij er alweer. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat was het, ja. Ja, dat soort auto's heb je als je bij 3FM werkt. Nee, maar het is wel, uh, wat hij doet is heel goed, want uh, vanaf de Noordpool uitzenden... ja, dat is toch even mensen bewust maken van het feit dat uh, daar de aarde het opwarmen is. En dat we natuurlijk niet. Nee, oké, okay. dus daar ben jij je ook wel iets meer bewust van geworden... en heeft je leven dus een klein beetje veranderd. Ja. Kan ik nog een classic request doen, of... Ben ik dat? Laatste. Oh, daar zijn we echt zo we zijn, klaar Daar zijn we net mee klaar. Oh, maar het ja. maakt mij niet uit. Ik dacht dan uh, it's the end of the world as we know it van R. Om een beetje positief te blijven. Ja, het is wel een vrolijke vrijdagavondplaat. Ja, ja, kijken wat we voor we zullen doen. Zullen kijken wat we ja. voor je kunnen doen. Dankjewel, Gerrit Ekdom. Oké, okay, dan dag, Goiás Silva. Doei, doei. Dag. dag, Linke, zoep. Linke zoep. Radio. Met... <laughs> zo, dat was mijn zo. interview. <laughs> nou, toch goed dat je dat nog even hebt gedaan. Uh, we of zaten midden zo. in Henk Versboek met zelfs je naam is mooi. <laughs> Zullen we daar ja, maar niet nee, over praten? dat praat? vond ik toch maar niks. Nee, hè? Nee, doe dan even iets, iets hippers. Nou, weet je wat we doen? Uh, je, je kan je kiezen. Ja, want we hebben een heleboel... Uh, ja, maar heb... dat is allemaal oude lullenmuziek. Eh, uh, Ja. Kijk ja nou, Allemaal Nederlandstalig Kadams, ook. Koos Albers. Nee, oh, Madonna. Madonna. Meneer Cactus ook. Is niet leuk. Meneer Cactus lied. Ja, maar ik kan toch niet over een vrouw gaan zingen? Mind. Simple Minds. Soft Ik kan echt niet. zit hier... Uh, de oh, machine. vanille ja? IJs. Die is leuk. Die moet je doen. IJs, IJs baby. Ja. Wordt hij gezongen dan? Ja. Oh. Ja, echt? Ja. Ga jij dan... Jij gaat ja. zingen en ik moet zeker weer rappen. Zie je? Ik zit ik al helemaal... Ja, dat, dat is een radio. Dat zijn twee noten. Waar moet ik dan rappen en jij zien? Nou, moeilijk. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Nou, lekker, makkelijk dit. Kom op, Yo, VIP. VIP. Oh, sorry. Let's, Let's kick, kick it. it. Ice, ice, ice, baby. Jij hebt geen hè? Oh. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen Eyes is back with my brand new vision Something got to hold on me tightly flowing like a harpoon, maybe a nightly Would it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights and I'll glow To the extreme, Or like a mic, like a vandal One of a station, like a car, like a candle Dance Who wants to spray the booms so I'm killing your brain like a boy's mushroom Deadly, let her play a dumb melody Anything less is the best, is a felony. Love it or leave it, you better can't wait You better hit bulls, how the kid don't play If it was a problem, yo, I'll Check out the hook van mijn DJ Ja, maar dat ben ik alleen. Ik was je aan het uh, bekken. Jij bent aan uh, het ijs, ijs. Nee. Maar dat ik is geen zingen, dat is rappen. rappen toch? laatste woordjes. Wacht, wacht maar, ik krijg jou zo nog wel. Nee, schatje, nee. Nee, dat is niet waar. Stil nou even, nee, dat is, dat is niet waar wat je zegt. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Zo'n weekendje weg met je ouders. Alleen ik moet werken. 3FM maakt werk. Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de Heer. Hier op 3 Met 20 graden. sowieso. Eddie Zoe. De Mega tot 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details. 3FM.nl Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees over no here. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up a want to speak Spanish. Como se llama? Me. Bonita. Me. Shakira, Shakira.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 So unexpected the way you write it, lift it. So you think he gon' take it Never really knew that she could dance like this yeah. She make up her head wanna see Spanish Come see her.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 Yeah, she's so sexy, I am in fantasy A refugee like me back with the Fuji's from a third world country I go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the corn beans and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat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 Shakira, Shakira. Mike Lefjean. Ja, ik ben even aan het oefenen qua zang hè. Ja, het ging heel goed. En hips op. don't lie. Het is uh, uh, eigenlijk tijd. Uh, bedoel, ik wil even van het onderwerp zang af, want uh, volgens mij moet jij. Is het ook zo? Je krijgt er ook een coach mee en zo. Word je helemaal ingeleid? En... Sip is mijn coach. En die coacht jou echt. Dat ja. is het. En we hebben ook uh, twee zangcoaches. Oké, okay. en danspasjes? Nou, dat beperken we ons een beetje. Oké. Okay. Want, want, want um, je hebt gewoon heel weinig tijd om te repeteren. Hoe ja. ben je in tekst onthouden? Ja, op de dag en, en op de dag zelf, dus heel weinig. Hoe hm? ben je in tekst onthouden? Heel goed. Ja? Is ja. dat niet door de zenuwen ineens dat je.? Huh? Nee, tekst niet. Ik heb wel altijd dat ik bang ben dat ik dicht klap. Oké. Okay. Het lijkt mij inderdaad moeilijk, want ik heb als een keer. Nou, toevallig denk ik net, Henk, Westboek, maar ik, ik zing wel eens in een bandje. Huh? heel soms. Wat oh, oh, oh, me maar wat? wist ik nee, niet. Nee, als, nee. als Henk Wersbroek in een oh. in een bentje oh. voor de gein. Dus dan sta ik: wil ik ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Dat was het hele <laughs> verhaal. Alleen dan denk ik: wat was er nou? Is Duitsland het eerst, En dan, daarna? En dan denk ik: ja, dat is ja. het is zo moeilijk. Het is best veel te onthouden. Het is. is wel een dingetje. Lukt je dat wel? Ja, wel. Dat lukt wel. Ah. Ik moet gewoon proberen alleen om die zenuwen onder controle te krijgen. Dan gaat het helemaal goed, komen. En over Zijden we gesproken. Ze zijn beroemd en geliefd. Oh Staan ze ook nog met beide benen op de grond. Juist. Ja, hoe zijn de sterren gebleven. Michiel Veenstra nou, legt nou, het nou, geladenloos nee, nee, nee. bloot. Ja. hè? Dit is de Reality Check van... Sonja, Sonja Silva! Je zit er nu achter. Kijk, als een, hoe zeg je dat altijd? Dat is een walvis die ja, als een aangespoed... is. zit. Ah ja, precies. net een middel sigaret gerukt hè? Precies. Want uh, Sonja, ja? uh, het is tijd om uh, te checken hoe normaal jij gebleven bent. Even ja, nog een beetje op de grond. Ik ga nog antwoord uh, ja. opgeven. Ja. En? Nou, <laughs> laten we het testje maar doen. Doe je zelf je boodschap? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Nou ja. nou ja, daar gaat het namelijk over. Dan? Weet ik niet. Nou, nee, daar gaat het namelijk wel over. We zijn uh, de supermarkt ingeshaafd vanmiddag. Oh. En we hebben een aantal gewoon doorsnee artikelen hebben wij, uh, in een mandje gegooid. Ja. Daar hebben we de prijs van opgeschreven. En uh, ja, aan jou uh, de eer om te raden. En je oh, hebt, Er zit een marge van 10%, 10 op. 10%, ja. nog ja, dus... uitgerekend worden, dus dat doen we daar uit ons ik hoofd. Ik ben echt zo slecht in. Ja, nee, maar dat is lachen. Want, uh, oh, dat is lachen. Ja, ik vind nu al lachen. Hij nee, steeds... is baby live op de radio rappen, dat ja, nee. is Nee, Gaat je maar. Wat moet je eerst doen? Ja, doe ja, jij de. Doe Bart, doe jij eerst de artikel. Ja. Een uh, potje van 360 gram appelmoes. Extra kwaliteit. Wat betaal je ervoor? Nee, nee toch niet. Nee, zeg maar. Ja, maar vooral die extra kwaliteit. Doe extra het dan, kwaliteit, dan, ja. 89 cent. 89 nee. cent. Plus 10 procent. Nee. nee, dat moeten we toch niet goed rekenen. Het is namelijk uh, 61 cent. Waarom 61? Nee, we bij welke supermarkt was jij dan? Dit is uh, dat, uh, die supermarkt dat als je voor staat en je goeie, denkt... Die goeie, of die niet goeie. Oh. Precies. Nou, Dijden oh. voor het uh, tweede artikel dan. Ja. Uh, het gaat hier om 250 gram mini-crackers van Lu. Mini-crackers? Ja, mini-crackers. Waar je iets op kan doen. En dit zit in een, in een zakje? Ja, 250 <laughs> nee. gram. Of een pakje karton eromheen. Ja, karton. Biologisch afbreekbaar. Ja. de euro. Ja, ja. 1 ja, ja. euro. Tim. 1,10 euro. 10. Oh. Uh, zullen we dat goedkeuren? Ik vind ja, van goed. Oh, ja. oh, ja. we, we moeten een beetje mild zijn voor hè. 1,25 euro. 25, ja, maar dat is toch netjes? Heel netjes, Ja, absoluut. ik vind van wel, dat is goed. En deze dan, ik heb geen idee hoe ze... De, de hul is nou gemeten. Een mix voor spaghetti-gaus. Uh, sorry. Gaus? Ja, er zitten allemaal honden in. Dat is echt een grote... Wat een lekkere saus. Ja. Die start! Niet lekker. Uh, ja. Mix voor spaghetti-saus. 69,5 gram zit erin. Ja, ja. Wat een raar. Uh, ja, ik vind het echt. Nou, gewoon wat? raden. Wat denk je? 69 cent. Even kijken naar de jury. Uh, nou. <laughs> nee, maar dit is niet goed. Waarom niet? Nee, maar uh, je zat wel onder de euro. Dat was goed. Nee, je zat weer op nul. Het was 89 eurocent. Nou, nou dan zit ik toch onwijs in de buurt. Ja, maar niet met 10% marge, hè? Ja, dat vind ik Oh. We gaan verder. Ja, ja, ja. Het volgende artikel is slagroom. Daar kun je hele spannende dingen mee doen. 250 gram Campina echte slagroom. Lang houdbaar? Lang houdbaar. Hoeveel heb nou, je afgezet? Uh, denk ja. ik. Uh... In ieder geval, het is in ieder geval houdbaar. Ja, het is houdbaar. <lacht> 79 eurocent. Uh, nee hoor. Eh, wat jammer nou. Maar, dat is we hebben ook een artikel waarvan we zeker weten dat je het weet. Ja, maar dit is 1 1:22. boodschap, dat doet. Ja, dat is 1:22. Zoveel? Ja. Voor een bosje slagrok. Ja, bosje slagrok. Ja, oh, bosje. Dames en heren, een bosje slagrok bij. Mag, ja. ik, mag ik een bosje <laughs> Ja, Nog een stukje thee ook? <laughs> ja, uit het vuistje. Um, ja, deze moet je weten. Ja. ja. deze moet je weten. Als je oh. zelf je boodschappen doet, Je hebt aangegeven ik vorige heb week dat je dat heel nog lekker vindt. Gedaan. Nou, dan, dan, weet, dan weet je deze. Martini, Martini, Bianco. Ja, 0,75 liter. Ja, dat daar betaal is, je voor. Uh, 6 euro. Oh, <laughs> neem een andere supermarkt? 8 euro, Nee, uh, nog een euro. andere supermarkt. Ja, maar ik koop altijd van die Jumbo-flessen, hè? Jumbo-flessen, maar dit is 0,75 liter, hè? Oh, ja, had je niet bijgezegd. Dat ja, is voor amateurs. Uh, dan is het uh, uh, 3,89 euro. 89. Oeh. Oeh. dus snel uh, kan uh, jij rekenen? Ja. Je, ja, ja. ja. Dat is goed geantwoord. 4,29 euro. 29. Ja, dat zie je wel. Dus ja. Uh, ja. Dit is op zich ook niet goed voor me, Mago. Dat enige Nou, wat katje, schuurman van me? Ja, ja. precies. Dan ja, moet even de huishandje op de vang heel prima. Ja. Maar uh, dat betekent even rekenen. Duurtje. Ja, welke stand we nu op uit? Even de producentvraag van het programma. Even kijken. Zoals, uh, uh, welke uh, waren uh, uh, goed? Echt niet, nul. Of had je het, vond het goed, nul. Sonja? Nou, twee. Ik had er toch zeker drie goed, hè? Nee, nee, twee. waren het. Twee dan. En dus dat is dan drie fouten? Fout, dus min 1 plus is min 1. Min 1, ja. Min 1! Ja! Op een gedeelde plaats met Ali B, Dennis Mulder, de klusjesman. En uh, bierkenner Rick Kempen, die hier uh, bierproef. Uh, nou, wie staat er gegeven. op 1? Een? Um, een aantal. Annelieke Bouwers. Ja, de crazy piano uh, pianiste. En Mariet van Bohemen Oh ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Wat is oh, er? je weet hoe laat ja. het is nu. Ja, oké. Okay. Nou, dat is over de reality check. Ja. Heb je er een goed ja, gevoel over? Ik was ik al bang voor? Nee, eigenlijk niet. <laughs> maar ik heb vanmiddag nog boodschap gedaan. Oké, okay, wat heb je gekocht? Chillerange. En crackers. En voor de rest... Uh, all I've forget. Ja, ja. Oh, I like to go out in the rain. September rain. The shops are all closed the city is a ghost The streets are all empty now Die hebben iets te melden. Verborgen boodschap in de plaat Ja, heb je het ook gehoord? Nou, we, we hadden het een paar weken terug toen de, de sheer hier in de, de studio was. Toen zongen ze dit ook. En dat deden ze fantastisch. Ja. Maar wij verstonden ineens Together We Can Touch This Guy. Touch This Guy. Zullen we wel even terug even, even kijken of we dat... Hey, you and I. Together we could touch this guy. Touch this guy! Ja, maar het lullige is dat als je... Uh, als ik je heb eenmaal, een visueeltje. Als je dus eenmaal gehoord hebt, dan... dan elke keer als je de plaat, dan denk je... Oh ja. Touch this guy! Dat is dat, sneu is dat eigenlijk, hè? Nou, ik vind het de Ja. Ze hebben nog meer platen gemaakt waar je het ook duidelijk aan kan horen. Dat ze... Ja, zie je het ook van de zeer? Ja, ze hebben het al langer dat ze dat... Uh, yeah. Touch this guy, hè? That's, ja, Touch uh, this guy. Nou, nou. En ik hoorde van de week hoorde ik er uh, Ik Ik draaide uh, Macy Gray. En ik hoorde... Uh, I want to say goodbye and heart you. <laughs> try to walk away in nee, my stoneboat. Stone boat. Ja, nee, geloof je niet, hè? He? Hey, luister, ja, hier, uh, try op. to say goodbye and heart you. <laughs> try to walk away nee, in, in my stoneboat. Stone boat. Yeah. Die, dus, die, yeah. die hoor je dus nooit meer op de normale manier. <laughs> ja is dat. En oh ja, ik heb ook één ontdekt. Eddie Zoe zit in een plaat. Promotie voor zijn weekendprogramma. Ja, in een plaat. Ja, Eddie Zoe zit in MM met Stan notenbenen. Eddie Zoe found him hier. En Eddie Zoe found him. Is dat raar of Is toch raar? Nou goed. Eh, tot zover Eddie Uur. Zometeen, het derde laatste uur van extra weekend. FM Henk, Leo, jullie hebben twee linkerhanden. Toch hebben jullie internet en telefonie van UPC helemaal zelf geïnstalleerd. Ja, vooraf hadden we zoiets van, dat wordt helemaal niks met ons. Maar die 100% installatiegarantie trok ons over de streep. Die 30 minuten gratis helpdesk. Dat hadden we niet nodig. Die gratis UPC-mond Ook niet nodig. Nee. Stap nu ook zorgeloos over naar UPC. Met 100% installatiegarantie. Internetten en bellen. Normaal 29,95...